Klemens Peters met het NOS Journaal. Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender mag over een week de gevangenis verlaten. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald. Hij krijgt wel huisarrest en moet een enkel band dragen. Otto is veroordeeld voor afpersing, zware mishandeling en witwassen. Hij kreeg zes jaar cel, maar tekende beroep aan en heeft nu al bijna twee derde van zijn straf erop zitten. Bij het besluit om hem onder voorwaarden vrij te laten speelt mee dat de 52-jarige Otto gezien zijn leeftijd en gezondheid in de risicogroep valt voor het coronavirus. Het is niet duidelijk wanneer het proces tegen hem wordt afgerond.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 De man reed harder dan 200 km per uur. Eerst in de stad, later op de snelweg. Hij is zijn rijbewijs kwijt en krijgt bovendien een forse boete. Het weer. Veel zon, maar in de loop van de middag meer bewolking in het noorden. Er staat een zwakke tot matige noordenwind. De temperatuur loopt uiteen van 16 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. In het weekend ook zonnig, maar iets koeler met 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En pas gepoetste schoon Naar boete een de deur, Hoorde ik het gerette katet Van een trompet Genoeg gewaaierd Hier drinken voor een schet In de eerste straat rook het van wiet weg En ik dacht verrek Hier trekt nog een zondagse soep En het lege getruid van die trombones trok ons naar vuren over de stoep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 Zondagmorgen bloos muziek bloos mich Griek Geef me in een blaasbas Voor het stevig fundament Geef me schuwen en saxen Voor de moeren van deze muziektent Het vergulde kop dak weer door de buurt ZANG Welkom terug bij het tweede uur op ZFM deze vrijdagochtend. Mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik mag ook dit tweede uur uw muzikale gastheer zijn. We begonnen het tweede uur met een opname van de bekende Limburgse zanger G. Reinders... die hier begeleid werd door fanfare de Eendracht uit Nieuwenhagerheide. En... Het nummer was natuurlijk blaasmuziek. We gaan weer even naar Frankrijk. En een van de grote artiesten daar... ik heb er al een aantal revue laten passeren deze week... maar nog niet Patrick Bruel. Patrick Bruel, zeer populair. En uh, met name uh, door zijn grote hit is hij populair geworden. Je te le di quand même, oftewel... Ik zeg het je toch. Je te le quand même. Een mooi romantisch nummer. Wanneer dit uh, live gezongen wordt door hem... ik heb ook wel wat liveconcerten van hem... dan uh, zingt zo'n heel stadion waar hij in optreedt... Uh, zingt dit uh, zin voor zin keihard mee. U kent denk ik allemaal wel het nummer van Rob de Nijs... Foto van vroeger. Uh, en misschien denkt u dat is een... Uh, Echte originele Nederlandse productie. Maar dat is niet waar. De componist en tekstschrijver van dit nummer, van de oorspronkelijke versie, is de artiest van vandaag, Udo Jurgens. En hij en zijn titel luidt: Damaals wilde ik erwachsen zijn. Laten we daarna gaan luisteren. Ein paar alten Fotos sitz ich nun seit Stunden. Ich habe ein Stückchen Erinnerung gefunden, unser Liebling im Garten, so steht drauf zu lesen: es ist an meinem fünften Geburtstag gewesen. Die Mundharmonika habe ich damals bekommen. Und Vater hat mich mit in den Zirkus genommen. Dass ich Lokführer werde, hatte ich längst entschieden. Von den Träumen sind mir nur die Schranken geblieben. Damals wollte ich erwachsen sein. Ich weiß das noch wie heute. Wenn mich das Leben traurig macht, freu mich von dieser Zeit. Das Beten war so einfach, es gab gar keine Zweifel. Der liebe Gott war oben und ganz unten der Teufel. Die Uhr an der Wand hing für mich da zur Zierde. Ich ahnte nicht, dass sie einmal so wichtig sein würde. Die Schmetterlinge waren viel bunter als heute und der Tod war nur etwas für ganz alte Leute. Den Globus auf dem Schreibtisch seh ich heute noch stehen. Ich konnte mit zwei Fingern die Welt einfach drehen. Damals wollt' ich erwachsen sein, ich weiß das noch wie heute. Wenn mich das Leben traurig macht, träum' ich von dieser Zeit. So Worte wie Heimweh brauchte ich nicht zu kennen, ich brauchte nur abends nach Hause zu rennen mit zerrissenen Hosen und aufgeschlagenen Knien. Die Mutter hat geschimpft und dann hat sie's verziehen. Für mein Knie und für alle Wehwehchen hat's eben bei dir immer die richtige Salbe gegeben. War ich wirklich mal traurig und mir kamen die Tränen, als Kind darf man weinen und braucht sich nicht zu schämen. Damals wollte ich erwachsen sein, ich weiß das noch wie heute. Wenn mich das Leben traurig macht, träume ich von dieser Zeit. mich das leben traurig macht greu mich von diese Zeit Een mooie vertolking vind ik dit origineel en je kan zien dat Rob de Nijs uh, dicht bij de originele of horen niet zien uh, dicht bij de originele tekst is gebleven. Zoals ik u uh, al eerder vertelde, ik presenteer hier op deze zender of ik mag hier op deze zender ook op zondagochtend en zaterdagmiddag af en toe het jazzprogramma presenteren en vandaar dat ik toch af en toe in deze serie uitzendingen een uh, stukje makkelijk in het gehoor liggende jazzmuziek... Uh, op mijn playlist zet. En zo heb ik uh, nu klaarstaan uh, een, op een opname... een nummer uit uh, de Classic Concert Live in Carnegie Hall. Dat is een concert geweest in 2005... met Mel May, de zanger, Jerry Mulligan... en zijn orkest, de bariton-saxofonist... en George Shearing... De blinde Engelse jazzpianist die overigens zijn hele, zoals zijn hele carrière in de Verenigde Staten heeft doorgebracht. We gaan luisteren naar een lekker swingend nummer Walking Shoes. Baby looked at me and kept... Repeating, you have been cheating. And your cheating's given me restless feet. And then she gave me the unhappy news. Baby was putting on her walking shoes. Her detection needed correction. Told her no one else had won my affection. But my troubles are coming in twos. My walking papers and her walking shoes burn. How I burned when I learned I was spurned And the tables were turned, what a situation Her imagination started to climb, working overtime Now she's gone and I'm alone Me and my telephone, I hoping she will change her tone We got the blues on account of her walking shoes better believe that there's a time for walking, no time for talking. Grab your walking shoes that hang in your closet and go out for a walk in the air. They look around, just be glad to be there. Smell the greenness, out goes the meanness. Grab your walking shoes and let them deposit you in skies free of trouble and care. Open your eyes, see the sun everywhere, just smile When you feel like you're starting to cry Just get out of bed under the sky all blue And you will find it's true You're able to do anything that you ever could want to do So don't be gloomy, just listen to me Mask in the glow of days that know no blues You just can't lose if you'll only use your walking shoes You sold me! Now she's gone and I'm alone. Who cares? Me at my telephone. I hope when she will change her tone. We got the blues on a kind of and shoot Bop, bop, bop, bow, da, da. Shadow, ba, do, ba, de, da, da. shadow, but do you know? Shadow, do you know? Bo, bo, En dat was dus het live concert uit Carnegie Hall... Mel Jerry Mulligan en zijn orkest en George Shearing. Een lekker vrolijk nummer voor de vrijdagochtend. Een vaste waarde in de Nederlandse muziekscene is natuurlijk de groep De Dijk. Ik heb hier klaarstaan een van hun bekende hitnummers, Mag het Licht Uit.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 Alleen ik daar. En dat was uh, De Dijk met Mag het licht uit. Uh, Laura Fiji is uh, natuurlijk bekend als Nederlandse jazzzangeres... maar haar repertoire is uh, veel breder. Uh, ze zingt uh, ook heel goed in het uh, Spaans. En ik heb hier een nummer klaarstaan van haar cd The Latin Touch... Het bekende nummer bekend geworden door Marie Trini, de Spaanse zangeres. Maar hier horen we het in de interpretatie van Laura Figi. Noche de Ronda. Noche de Ronda Que triste que triste cruzas. de ronda come miere come mi En benen, en En het is half elf, dus is het tijd voor Ben Zonneveld. Ik ga hem nu in de uitzending halen. Een goedemorgen Ben. Ja, goedemorgen. Ja, wat een prachtige muziek is dat alweer. En rustig en toch heel, zin, heel zinvolle muziek. Ja, ik ben hier ook dol op. Uh, wat dat betreft ben ik net een klein kind in een snoepwinkel door alle favoriete muziekjes uh, nu eens een keer met een uh, radiopubliek te mogen delen. Ja, ik vind het, uh, we hadden het net al even over, over Portugees, uh, wat ik een prachtig mooi land vind, overigens met hele vriendelijke mensen goed eten en drinken, maar de, de link naar de caféische muziek zit hier ook wel in. En uh, uh, ja, de, de, de café die heeft ook wat. Het is gewoon uh, heel mooi. Het staat wel een beetje wind. Maar voor de rest is het een prachtige met net zulke vriendelijke mensen en een prachtige Portugese invloed. Absoluut, dat... Uh... Er zijn wat negatieve dingen te noemen over kolonialisme... maar in de muzieksfeer moet ik zeggen... dat je toch prachtige mengvormen hebt gekregen. Uh, ik draaide van de week wat uit uh, Macau. Natuurlijk ook een Portugees protectoraat. En daar vind je ook al die muziekinvloeden... van Portugal, van Kaapverdië, van Mozambique... en een stukje Chinees, dat vind je daar ook allemaal terug. Ja, nou, het is uh, fantastisch om, uh, om daar uh, te zijn en rustig... Uh... ...onder het genot van een biertje naar de prachtige muziek te luisteren... ...wat zeker in zo'n uh, in Vicente elke avond uh, plaatsvindt... ...tussen een uur, zes tot elf uur. En dat is gewoon genieten. Ik kan het me voorstellen. Ben, wat ja, heb je vandaag uh, voor ons in petto? Nou, aangezien het, uh, uh, het weekend uh, aankomende is... ...en wij uh, daarna op uh, maandag uh, de viering doen van uh, Koningsdag... ...maar dat gaat dus niet door, dat wordt Woningsdag... Uh, doe ik vandaag de hartelijke groeten aan de mensen van de stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. Want die hebben natuurlijk wel in hun voorbereiding al het een en ander uh, uh, gedaan. En uh, uiteindelijk is het een minimaliseerd programma geworden. Ik kan het wel even voorlezen voor je. Uh, als je vroeg opstaat om uh, 6 uur 19, dan komt de zon op. Dan kan je de vlag uithangen en dan uh, kan je een taart winnen. ...om uh, kwart voor tien tot tien uur luiden alle klokken in heel Nederland als teken van verbinding. Om tien uur uh, gaan we met z'n allen in, uh, in de deuropening het uh, Wilhelmus zingen. En als uh, slotstuk gaan wij uh, weer allemaal in de deuropening... ...om vier uur smiddags een toast uitbrengen op de Koning... ...en dat gaan we dan met z'n allen doen. Uh, nogmaals de groeten aan deze fantastische club vrijwilligers... ...die toch heel veel werk verzet heeft en uh, dit jaar uh, helaas moet afzien van al hun prachtige activiteiten. Ja, dat is op zich ontzettend jammer. Hè? Je ziet dat uh, hier in Zandvoort, maar ook uh, in de rest van het land... mensen en organisaties die zich wekenlang hebben ingespannen... om er een prachtige dag van te maken. Ja. En uh, dan eindigt het uh, ja, zo bescheiden, zeg maar. Ja, het is, uh, het is jammer uh, als je ziet wat daar door deze club zo, uh, op zo'n dag gedaan wordt. S'morgen zoek kijken of er iemand de vlag uitgehangen heeft. Daarna wordt uh, Halle-Zandvoort verbouwd in een uh, opblaasbare speeltuin. Uh, er wordt met z'n allen uh, gezongen bij het, uh, bij het raadhuis. En dat gaan we wel missen. Maar dat moeten we dan volgend jaar maar uh, dubbel in de was uh, terughalen. Inderdaad. Uh, laten we blijven kijken naar de Bright Side of Life. Ja, zeker. Of life. zeker, zeker, zeker. Hey ben, ik vond het uh, hartstikke leuk uh, om uh, je deze, keer, deze week vier keer uh, te hebben mogen spreken. Ja. Uh, en uh, wellicht uh, tot de volgende keer. Wanneer uh, kom jij weer terug? Uh, daar, uh, de planning is tot en met volgende week. Dan neemt uiteraard uh, okay. een ander het weer over. Jaap Koper, dacht ik. Ja. En uh, in de loop van volgende week uh, ga ik horen... of de programmaleiding dit programma de komende weken nog doorzet. Of dat ze inmiddels zover zijn... dat de gewone programmering weer kan plaatsvinden. Ja, ik weet dat daar uh, over nagedacht wordt en ook over hoe en wat. Maar daar zijn wij als GMZ nog niet helemaal uit. Uh, we gaan wel adviesje uitbrengen aan het bestuur vandaag. En dan gaan we eens kijken wat we daarmee kunnen doen. Uh, we hebben toch een aantal actualiteiten die we misschien wel kunnen vertellen in Zandvoort. En hoe en wat, daar zijn we nog niet helemaal uit. Nou in ieder geval ontzettend bedankt voor de leuke dagen en de goede muziek. En uh, dan wens ik jou nog een fijne half uur toe. En ik hoop je volgende week weer te spreken dan. Oké, okay, hartstikke bedankt... en goed weekend en een mooie Koningsdag. Van hetzelfde. Dag Jaap. Bye. Ja, dames en heren... en dat was Ben Zonneveld. Uh, we eindigden met... We eindigden met... Uh, de Ronde. We eindigden met Notje de Ronda. En dan uh, hebben we nu... als uh, nummer klaarstaan... Uh, Iets compleet anders, maar ook wel heel lekker relaxed. Bob Marley en de Wailers met re The Redemption Song. Mm.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 Songs of freedom, 'cause all I ever have redemption songs, redemption songs, redemption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 Won't you hear to sing These songs of freedom Cause all I ever have Redemption songs All I ever have Redemption songs These songs of freedom Songs of en daarmee heel abrupt sloot Bob uh, Marley de Redemption Song af. Uh, ik ga weer u meenemen naar een waarschijnlijk voor u wat minder bekende Franse artiest. Uh, genaamd Renaud. Althans, dat is een artiestenaam. Uh, hij heet Renaud Pierre-Manuel Sechand. Een uh, zanger, componist, songwriter, schrijver, acteur. Geboren in 1952. En uh, hij is in Frankrijk nog steeds heel erg populair. En in zijn nummers vermengt hij zaken als opstandigheid en tederheid... betrokkenheid en humor om de maatschappij eens flink te bekritiseren. Of eer te betonen, of gewoon hij zingt omdat hij het leuk vindt, lol hebben. En hij gebruikt Frans in een wel zeer persoonlijke sfeer... waarin wat we in het Nederlands Bargoens noemen... en het Frans Argo een belangrijke plaats inneemt. Uh, ik uh, ga van hem, ik ga met u, uh, ik ga, sorry, ik ga u uh, een favoriet nummer van mij laten horen: van Renault en Klok. Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, een photo d'Arthur. Rimbaud, avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau. Dans la chambre du gosse, bravo, déjà les petits anges, sur le papier peint, je trouvais ça étrange, j'dis rien, elles me font marrer, ces idées loufoques, depuis qu'elle est en cloque, elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises, elle a des envies, balèze, moi je suis aux petits soins, je me défonce en huit pour qu'elle manque de rien. Ma petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté tout seul dans mon froc, depuis qu'elle est. Soir, elle tricote en buvant de la verveine Moi, je démêle ses pelotes De laine, elle use les miroirs à se regarder dedans, à se trouver bizarre Tout le temps, je lui dis qu'elle est belle Comme un fruit trop mûr Elle croit que je me fous d'elle C'est sûr, faut bien dire ce qui est Moi aussi, je débloque Depuis qu'elle est en cloque Sauf que je retire mes grogues chambre du petit rossignol qu'elle couvre c'est que son petit bonhomme qui arrive en décembre elle le protège comme une louve, même le chat pépère elle en dit du mal sous prétexte qu'il perd ses poils, elle veut plus le voir traîner autour du paddock depuis qu'elle est en cloque. Je mène mes mains, l'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing Ça bouge, je lui dis, t'es un jardin, une fleur, un ruisseau Alors elle devient toute rouge Parfois ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin Quand je regarde son ventre Et le mien, c'est que même si je devenais pédé comme un phoque Moi je serais jamais en cloque dat was dus de zanger Renaud met Anne Klok. Een uh, andere, vind ik wel, iconische zangeres, in dit geval zangeres, is uh, Naina Simone. Ik las uh, laatst een uh, interview in de krant met haar dochter... die jarenlang een getroubleerde relatie heeft gehad met haar moeder... Maar uh, in de laatste jaren voor haar overlijden is dat toch weer, zijn ze toch weer goed bij elkaar gekomen. Ze heeft dat allemaal uh, in een boek vastgelegd, als ik me goed herinner. Uh, en uh, een van de bekende nummers van Nina Simone is natuurlijk My Baby Just Cares For Me. En daar gaan we nu naar luisteren. We're going to do the song that I think you've been waiting for all this night. My baby Was about as much energy as a newborn baby. Jesus Lord. <laughs> High tone places as loud as you can get it. Let's start it all over again. Nou, dat was een uh, wel heel feestelijke en leuke en enthousiaste uitvoering... van dit uh, klassieke nummer, deze live-opname. Dan uh, loopt het alweer zo tegen uh, twaalf uur... en uh, hebben we nog een paar nummers klaarstaan. Als eerste nu nog het laatste nummer van de artiest van de dag... Udo Jurgens, met het nummer 10 nach 11... Uh, waarin hij bezinkt uh, de uren nadat hij een live optreden heeft afgesloten... en wat er dan allemaal door hem heen gaat. Het komt ook weer van de laatste cd die hij heeft uitgebracht... toen hij al in de tachtig was, de cd Mieten im Leben. We gaan dus luisteren naar 10 nach 11. Das letzte Autogramm geschrieben Fühl mich wie übrig geblieben Ich zieh in der Garderobe Den Bademantel aus Die Rodis schieben mein Klavier Aus dem Saal hinaus Der Applaus und all die Lieder Sind im Nirgendwo verhallt. Ein Schluck Weißwein ist noch da nicht mehr ganz kalt. Zehn nach elf, genau wie jede Nacht, erst das viele Licht und dann die Leere. Zehn nach elf, ich stell mir vor, dass ich heut noch bei dir wäre. Nicht umjubelt, nur umsorgt. Nicht gefeiert, nur geliebt. Und ganz einfach froh, dass es dich gibt. Vorm Hotel den Fans gewunken, mit der Band noch was getrunken. Ich könnt noch um die Häuser ziehen, om um dem alleinsein zu entfliehen will nach dem ende greifen und lass den anruf sein du musst ja morgen früh raus schläfst sicherlich grad ein es gibt vieles zu erzählen von heut abend auch von mir ich schreibe eine sms Und schick sie die 10 nach zwölf, genau wie jede Nacht, erst das viele Licht und dann die leere Zehn nach zwölf, ich stell mir vor, dass ich heute noch bei dir wäre. Nicht umjubelt, nur umsorgt. Nicht gefeiert, nur geliebt. Und ganz einfach. Froh, dass es dich gibt. Ich schau im Fernsehen Unsinn an. Da klingelt es und du bist dran. Du sagst, du bist grad aufgewacht. Und hast im Traum an mich gedacht. Zehn nach eins, vielleicht schon zehn nach zwei. Gefeiert, nur geliebt Und Ganz Einfach Froh Dass es Dich gibt. En dat was het laatste nummer van onze Artiest van de dag Udo Jurgens. Ik zie net nog een wat vrolijk bericht binnenkomen op mijn iPad. Het is natuurlijk vandaag lintjesregendag. Een hele andere lintjesregendag als dat we normaal zouden hebben. En een van de mensen die we allemaal natuurlijk wel kennen... is vandaag zelfs benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Het gaat om Jan Smit uit Vooglendam. Kreeg helemaal... Per verrassing, de burgemeester die stond, dacht ik, in de tuin of zo... op anderhalve meter afstand. Hij kreeg een taart en uh, de officiële versierselen die uh, volgen nog, denk ik. Nou, dat was in ieder geval weer een positief bericht... Uh, in deze soms ook wat donkere tijden. We komen hiermee aan uh, het einde van uh, deze uitzending... van vrijdag de 23ste. Uh, voor mij was dit... Uh, het einde ook van deze presentatieweek. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Wat ik net al tegen Ben Zonneveld zei. Uh, het is gewoon uh, een klein feestje. Als je muziek waar je zelf erg gesteld op bent. Die je leuk vindt. Dat je, waar je van houdt. Wat je een goed gevoel geeft. Dat, uh, dat, die muziek, uh, dat je die muziek je kan delen met uh, de luisteraars van uh, ZFM. Ik hoop dat u de afgelopen week het ook uh, leuk heeft gevonden. Mijn muziekkeus, dat u misschien wat interessante en nieuwe artiesten bent tegengekomen... waar u nog eens wat meer naar gaat luisteren. En uh, wellicht tot de volgende keer. Volgende week neemt, uh, dacht ik, Jaap Koper het programma over. En uh, zoals ik onder het gesprek met Ben al zei... het is nog niet helemaal duidelijk of de programmering na volgende week... op deze manier wordt voortgezet. Mocht dat het geval zijn, dan treffen wij elkaar misschien... In de toekomst weer een keer aan uw computer, aan uw radio, uw DAB+, plus, uw autoradio of wat dan ook. Ik vond het erg leuk om de afgelopen vier dagen voor u wat plaatjes even mogen draaien. En zoals te doen gebruikelijk sluiten wij af met Robert Long met meer dan ooit.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 Denmens mensen.